Goedemorgen, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Meer dan 100 Amsterdammers hebben vannacht niet thuis kunnen slapen. Gisteravond ontstond er een grote brand in een appartementencomplex. Het vuur wist zich snel te verspreiden door het materiaal in en op het gebouw, zegt de brandweer. Dakleer en de onderliggende uh, isolatiematerialen hebben vlam gevat. In combinatie met de harde wind uh, heeft dat voor die uh, snelle verspreiding op het dak uh, gezorgd. De brandweer was tot diep in de nacht bezig met blussen. Een deel van de bewoners is opgevangen in hotels in de buurt. En hoe de brand is ontstaan, dat weten we nog niet. Flinke rellen in Leipzig in Duitsland gisteravond. Honderden mensen bekogelden de politie met stenen, vuurwerk en flessen. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh, ja, samen tegen fascisme werd er geroepen door de demonstranten. De rellen hebben te maken met de veroordeling van de leider van een extreem linkse bende. De gewelddadige groep had het naar eigen zeggen op neonazies gemunt en mishandelde zeker zes mensen. De leider van die groep heeft vijf jaar cel gekregen en sindsdien is het al dagen onrustig in Leipzig. In Helmond in Brabant zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Volgens Omroep Brabant deden twee auto's bij een stoplicht een wedstrijdje optrekken. En een van die auto's knalde vervolgens op een stilstaande taxi. De meeste mensen in die auto zouden minderjarig zijn. En de andere auto ging er vandoor. De bestuurder daarvan is nog niet gevonden. De politie heeft één persoon opgepakt. En een van de bekendste wandelparen in ons land is vandaag jarig. Het Pieterpad is 40 geworden. Elk jaar lopen tienduizenden wandelfanaten de route van Pieterburen in Groningen naar Sint-Pietersberg in Maastricht. En veel mensen lopen trouwens maar een stukje, want het pad is ruim 500 kilometer lang. Heb ik nog het weer voor je vandaag. Vooral zon in het noorden is er af en toe bewolking en het blijft de hele dag droog met een graad of 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Live vanuit de studio in Zandvoort. Prachtig gedrag, prachtig weer, prachtige muziek. We begonnen met uh, Guido Nunes, Was op het trompet. Met uh, Timothy Banchet op piano. Uh, Cassius Coat op bas. En Joran Vroom op drums Met het nummertje What Are You Doing The Rest Of Your Life. Uh, van het album Abtide. Een, een, een album wat um, uh, uh, uh, ...songs bevatten die vooral door Frank Sinatra bekend zijn uh, gemaakt. Uh, maar dus door Gudon Nunes was zijn vertolkt in meer instrumentale uh, versies. Ja, nogmaals uh, welkom bij ZFM Jazz. Een, een bijzondere uitzending vandaag, want ik heb twee uh, gasten in de studio... Uh, uh, ja, jazz staat vaak een beetje bekend of heeft een beetje een zweem van oude lullen muziek. Alleen maar oude mannen of uh, luisteren daarna. Uh, ik dacht, laat ik eens even bewijzen dat dat uh, helemaal niet zo is. En we hebben hier twee uh, uh, uh, jonge muzikanten, talentvolle muzikanten, 16 jaar oud. Ook nog eens tweeling in de studio. Uh, Joran en uh, Wout uh, Belleman. Jonas en Wout. Uh, Jonas en uh, uh, Wout Belleman, sorry. Um, ja, uh, introduceer jezelf maar even jongens. Ja, ik ben Wout Belleman, ik uh, speel gitaar en ja, ik speel veel jazzgitaar met Jonas. Ja. Ik ben uh, Jonas Belleman en ik speel uh, trompet. Ja. Uh, ja, jullie wonen in Haarlem. Uh, ik ben jullie via via uh, met jullie in aanraking gekomen. En ik had gehoord dat jullie op het uh, talentenprogramma uh, zitten... Of het jong talentprogramma van het conservatorium in uh, Amsterdam. Uh, uh, misschien kunnen jullie allebei daar iets over vertellen... Uh, en ook hoe jullie uh, in, met de muziek in aanraking zijn gekomen. Uh, en in het bijzonder met de jazz. Ja, hebben jullie dat van thuis uit uh, meegekregen bijvoorbeeld? Yes. Nou, wat, uh, wat we vroeger altijd hadden thuis... is nu weg, is, heet het Jazzkanaal, televisie. Ja. En dan werden er werden altijd ja uh, live jazz-uitzendingen uh, uitgezonden. En mijn ouders vonden dat helemaal te gek. En die gingen dat altijd kijken. En wij keken altijd mee. Dus vandaar dat we altijd sinds de jongs af aan naar jazz keken... Ja. En toen zag ik uh, een concert van... Volgens mij was het Chad Baker... Die toen aan het trompet spelen was. Terwijl ik ook heel graag trompet spelde. En zo graag dat ik niks anders wou doen. En toen uh, hebben mijn ouders een fanfare uh, opgezocht. Waar ik toen heel goedkoop... Uh, trompet kon gaan spelen. En toen vond ik het heel goed. Uh, dus dat is hoe ik een beetje in de jazz ben gerold. Omdat het altijd wel al thuis gedraaid werd. ja Alleen uh, jazz? Of was er ook wel andere muziek die gedraaid werd? Klassieke nou, pop? wij werden... Klassiek werd eigenlijk bijna niet gedraaid. Maar een van de eerste films die wij zagen was The Blues Brothers. Okay, yeah. En wij waren er helemaal verliefd op. We vonden dat geweldig. Alles is ja. natuurlijk geen jazz dat hè? Okay, het, is geen, het is geen jazz allemaal. Maar veel, uh, veel soul ook. Ja. En sommige rock. Maar ook jazz. Toen hebben we elke dag in de auto. Elke keer als we in de auto zaten zaten alleen maar die cd's van The Blues Brothers te draaien. Die we okay. inmiddels allemaal kunnen meezingen. <laughs> Goed. Ja, goed. Ja, ja. En tussen uh, ja, een jaar of zes of zeven zijn jullie op de muziekschool uh, dan beland en, en hoe ging de keuze van het instrument, want jullie zijn dan ook nog tweeling, had je nog een soort van competitie dat de een zei van ik wil trompet en de andere <laughs> wou dat ook, of nou, was dat niet het geval? Nou, uh, mijn vader speelt heel klein beetje gitaar. Oké. Okay. Echt een heel, heel klein beetje. En um, nou, hij had een gitaar, dus dan ging hij mijn gitaar leren spelen, want een instrument dat hij mij kon leren was gitaar. En ik dacht van ja, dan... Het scheelt al volgens twee jaar les als hij met de basis kan leren. Dus uh, zo kwam ik in gitaar en Jonas was niet ook gitaar. Dus en Jonas ja. ging voor het trompet. Okay. Als ik ook gitaar ging spelen, dan werd het een wedstrijd die ik zou winnen. En, ik <laughs> ja. en je zei net, uh, ja, daarom uh, had ik die vermenging van, uh, van je namen uh, Joran en uh, Jonas. Omdat je, uh, jullie uh, gisteren uh, weer op Constantorm zijn geweest. Uh, dat is één keer per week, denk ik, op zaterdag? Ja, het is op zaterdag hebben we les op de Jonas zit op Junior Jazz College en ik zit op de Young Pop Academy. Ja. Um, dus Jonas die doet jazz en ik doe pop. Maar ik speel heel veel jazz met Jonas. Ja. Maar ik uh, doe een mix van beide. Maar uh, bijvoorbeeld de drummer die je net hoorde op de wat je net draaide, Joran Vroom, heb ik gisteren les van gehad. Ja, nou, daarom zei ik Joran dus, uh, tegen jou ja, ik Ja, die ja, is een uh, ontzettend goede drummer. Maar ja, daar krijg je dus wel echt les van de beste... Uh, Beste muzikanten. Dus dat is heel leerzaam. Daar leer je heel veel van. Dus uh, ja, dat is geweldig natuurlijk. Ja, oké. Okay, nou, we gaan even een, een nummertje draaien van een man die ook regelmatig in uh, de krocht in uh, het, het jazztheater in Zandvoort te zien is geweest. En dat is uh, Juraj Stanik, de, uh, de pianist. Hij speelt hier een nummer van zijn laatste album, uh, The Deep. Uh, het heet ook het nummer wat je gaat horen, The Deep. Dat is uh, oorspronkelijk van de hand van uh, Jasper Blom. Stanik was dat. Uh, bij, begeleid uh, door Frans van der Hoeven op bas en Tim Hennekes op uh, drum, uh, drums. Uh, van dat uh, fraaie album The Deep. Volgens mij is dat vorig jaar uh, uitgekomen. Ook uh, verkrijgbaar op vinyl trouwens. Voor de vinyl -liefhebbers onder ons. Uh, ja jongens, jullie hadden het net ook over, uh, of al over hoe jullie de, een beetje in de jazz zijn. Uh, beland in de muziek uh, conservatorium, muziekschool. Uh, maar hebben jullie ook specifieke aantal ja, helden of voorbeelden waar je... Uh, ...door beïnvloed, beïnvloed bent? Um, ik ben beïnvloed... ...door verschrikkelijk veel trompetisten natuurlijk. Ja. Uh, de allereerste... ...mijn allereerste liefde was natuurlijk... Chad Baker. Ja. Um, maar ik denk dat ik het meest beïnvloed... ...ben door Louis Armstrong. Um, omdat het... ...zo... ...zo strak is en... ...hij niet... Um, ...hij speelt geen honderdduizend noten... ...maar hij speelt er drie die echt perfect zijn... Waar, uh, wat ik helemaal geweldig vind, uh, dat hoor je ook heel gauw terug in mijn spel. Iedereen hoort dat ik uh, enorm veel van Noor Armstrong hou. Alleen, uh, het was natuurlijk ook een van de eerste, van de eerste echt uitvinders van de jazz. En iemand die dat echt voor het eerst deed. Mm -hmm. Echt de kern, kern van de jazz. Voordat überhaupt Bebop nog bestond, was hij al aan de gang. Um, en dat is gewoon zo puur, uh, vind ik. Ja. En je kan ook zien dat hij het zo leuk vindt. Als je naar hem zag, kijk, een van de dingen die ik het leukste aan hem vind is niet eens het spel. Dat is gewoon de plezier waarin je ziet dat hij ja. altijd aan het lachen. Ja. En dat is gewoon geweldig, vind ik dat. En voor jou? Uh, ja, nou, ik, uh, ja, mijn smaak is heel breed. Ik hou heel erg van Jerome Hall. Mm -hmm. De gitarist van Theus Noble ook. En Scott Henderson bijvoorbeeld. Matt Schofield ook. Ja. Nou, dat zijn allemaal gasten die niet per se hardcore jazz zijn. Ik vind bijvoorbeeld Anton Goudsmit ook heel goed. Die zit iets meer in de jazz. Ja. Maar uh, omdat ik, ik studeer dus ook pop, of ja, op die voorbereiding zit ik op pop. En ik uh, hou erg, heel erg veel van jazz spelen met Jonas, maar mijn smaak is heel breed, dus ik hou heel veel van fusion. Dat vind ik geweldig, maar ik ben ook heel erg beïnvloed um, door muzikanten in het algemeen, denk ik. Niet alleen gitaristen, maar ook heel veel docenten van mij die geen gitaristen zijn, die mij heel veel leren. Um, en heel veel luisteren naar muzikanten. En hoe, hoe vinden jullie klasgenoten het eigenlijk? Want ik kan me voorstellen op middelbare school... dat de meeste mensen niet naar jazz luisteren... en een heel andere muzieksmaak hebben... en die weten ervan wat jullie doen. Nou. Vinden ze dat interessant of zijn ze niet in geïnteresseerd? Of? Nou, er zijn... Uh, niet heel veel hebben... Ja, heel veel weten het wel, maar weten het niet heel bewust. Oh, oké. Okay. Ja. En uh, ja, sommige mensen vinden het gewoon heel leuk... maar niet heel veel mensen... of niet heel veel klasgenoten zijn bewust van... hoeveel wij muziek spelen eigenlijk. Want het is natuurlijk... Kijk, het is lastig om het te combineren met, uh, met school en ja. muziek. Ja. Ikzelf, ik zelf uh, kom door de week kwart voor vijf in bed uit om ja. al mijn techniekoefeningen te doen voor school. Ja, als ik dat aan mijn klas vertel, wat ik wel eens heb gedaan, dan word ik voor gek verklaard. En dan zien ze me niet als wow, hij gaat echt goed worden later. Of wow, hij is echt goed, maar. Wow, hij is echt gek. Ja. Snap je? En jullie zijn, zijn nu jullie zijn 16, uh, 16, 16. Uh, nog een jaar te gaan uh, ja, volgend jaar op de school. Examen, ja. ja, precies. Uh, wat je zegt is dat uh, jullie treden ook al samen op, geloof ik, alsnog. Ja, ja. dus ja. Is is dat allemaal nog te combineren met school of is het Nou, het wel? is um, het is natuurlijk allemaal wel lastig, vooral ook omdat de dingen. Wout, staat dus elke ochtend kwart voor vijf s ochtends op <laughs> en uh, die optredens vinden voornamelijk plaats in de avond. Dat is lastig als ja. je door de week. En één uur s'nachts thuis komt en kwart voor vijf moet opstaan. Precies, ja. dat, is af en toe een, dat is af en toe moeilijk te combineren. En behalve dat is het af en toe, ja, als het door school plaatsvindt, ja. dan moet je toch op een of andere manier iets vinden hoe dat, hoe dat gaat lukken. En dat werkt niet altijd. Nee, nee. Alleen het moeilijkste is toch wel dat um, we af en toe heel laat thuiskomen, of af en toe gewoon echt moeten leren voor een toets. Ja. Terwijl we gewoon dat ding niet kunnen afzeggen, <laughs> dat optreden. Dus dat, eh, dat ja. is af en toe, ja, eh, toch wel een beetje lastig. Maar het is allemaal te doen. Ja, ja zolang je het leuk vindt natuurlijk, ja, dan krijg je veel maar positieve energie ervan. Ja. Vergeleken met andere klassen, is het wel raar dat wij gewoon door de week half twaalf, twaalf uur, half één, zoiets zeg maar. Ja. Dat het normaal is om dan thuis te komen na optreden of zo. En dan ja, de volgende dag gewoon naar school en dan, dan heel moe zijn op school. Ja. Ja, ja, maar wat ik wel nog moeilijker vind eigenlijk is het studeren, ja. het oefenen. Moet je uh, muziek zelf, dat, voor je... Uh, je ja, ja. ja, precies. Ik kan niet om kwart voor s ochtends gaan toeteren. <laughs> Tenminste, kan wel. maar <laughs> wordt de buren niet zo blij mee. Ja. Nee, en er duur. wordt niemand blij van, behalve ik dan. Uh. En, dus dat is dan wel wat moeilijk En dat moet ik dan na school doen. Ja. Maar na acht uur s'avonds, dan kan het ook niet meer. Dus ik heb maar een bepaald aantal uren die ik kan vullen. Ja. En meestal probeer ik die uren... helemaal vol te rammen. En dan heb ik... Ja, vier en een half uur gemaakt op een dag. Ja. En dan zit ik dus vanaf negen uur ochtends op school... tot kwart over drie. En dan vanaf half vier tot acht uur... compleet ram, ben ik helemaal kapot. En dan begin ik mijn toetsweek. Okay. Ja. Ja, ja. Weet je, dus dat, dat vind ik nog wel ingewikkelder eigenlijk. dat ja. ik uh, de hele middag kwijt ben aan het studeren. Ja, ik, heb ook, ik ben natuurlijk ook de hele middag kwijt. Want ik doe voor school en na school. Dan doe ik voor school doe ik al mijn techniek. En dan heb ik ook geen versterker. Want ik doe wel elektrisch, maar zonder versterker. Dus dat hoort niemand. En dan hoor je ook precies alles wat je fout doet. Dus techniek is daarin wel handig. <laughs> Dus ja, dat is gewoon handig. Uh, en dan kan je heel goed uh, oefenen. Alleen na school, dan, uh, dan sluit ik mijn hele paddelbord aan. Dan ga ik allemaal van die uh, leuke dingen doen. En dan speel ik natuurlijk ook. Uh, en in totaal speel ik ongeveer 5, vijf, vijf en een half uur op een dag. En daarnaast nog school. En daarnaast probeer ik ook te leren. Maar ik heb een soort systeem opgebouwd... waarbij ik altijd naar school ga tijdens het eerste uur. Ook al heb ik vier keer in de week eerste uur vrij. En ja, daar, ik word ook op school voor gek verklaard voor dat... Uh, want ja, waarom zou iemand dat doen? Maar ja, ik moet ooit leren en na school kan het niet, want na school moet ik gitaar spelen. Ja. En ik heb al twee uur geoefend in de ochtend, dus dat is iets van vier uur per week of zo om te leren. Dus uh, ja, dat is wel lastig om dat allemaal te combineren. En daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon nog best wel een sociaal leven. Um, en ja, zeg maar, omdat we zaterdag natuurlijk gewoon achterop moeten om naar het consortium te gaan, kan soms de vrijdagavond best wel uh, kort zijn of heel lang zijn en dan zaterdag heel moe. Maar, um, nou, ja. Gelukkig zijn jullie nog jong en kan het lichaam het nog goed aan, denk Ja, ik. ja we ja. hebben we wel allebei kappienervraging, maar... <laughs> Oké, okay. hey, we gaan even luisteren naar iets van jullie, natuurlijk. Dat is nu een goed moment, denk ik. Nu je een yes, beetje yes. hebt beschreven wat jullie uh, uh, zoal drijft en uh, jullie invloeden. Dus uh, ja, dat is het nummer All of Me, een klassieker, denk ik, in de uitvoering van de gebroeders Belleman, met de op de uh, uh, uh, Jonas op uh, vocale. En trompet. <laughs> en trompet. En op gitaar. Uh, Wout Belleman. Hier komen ze. All of me. <mog een lachatje> I take all of me, baby. Can't you see that I'm no good without you? I take my lips, 'cause I'll never use them. Oh, take my arms, 'cause I I wanna lose them. And your goodbye. Has left me with eyes, that's right. Baby, how can I go on deer without you? And you took the part that was was was my heart. So why not take off? Thank <laughs> you. Een uh, thuisopname werd er hierbij uh, benadrukt. Dus uh, niet met uh, state-of-the-art uh, equipment in de studio... maar gewoon uh, thuis opgenomen. Um, ja, Jullie treden als, uh, als duo al regelmatig op, zeiden jullie net. Uh, waar, waar treden jullie zo al op en hoe zijn jullie te vinden? Uh, uh, uh, ja, vertel daar eens wat over. Uh, wij treden zowel op in, um, veel, nou, in restaurants, in feestjes, ja. tv-evenementen... al dat soort dingen... En uh, dat komt meestal allemaal via via. Uh, want het gaat natuurlijk, als wij ergens spelen, <coughs> dan zeggen wij, zoveel spelen zeggen we, dan af, ja, als je het allemaal leuk vindt, kom even een visitekaartje halen. Of kom even een kaartje halen. Ja. En dan breid je het zo allemaal uit. Uh, dus van geeks komen geeks, zeggen wij altijd. Uh, dus als het ooit een keer stil loopt, dan loopt het toch helemaal stil. <laughs> dan uh, loopt het helemaal stil. Maar ja, voor de rest is het op veel, veel privé evenementen. En dat soort dingen. En met het conservatorium, met die groep uh, mensen die daar zitten, dus op die zaterdag in het uh, programma van dat conservatorium, het hebben jullie daar ook uh, optredens mee als collectief zeg maar, dat jullie als groep of big band of zoiets uh, optreden in, uh, in de omgeving? Ja, maar dat is van het consortium. Dus dat, zie ik, ja. dat is zeg maar meer echt soort van iets wat nee, dan krijgen we bijvoorbeeld Nee, daar krijgen we niet voor betaald. Dat is gewoon echt iets wat hoort bij de opleiding. Ja, ja. Dus zeg maar, dat is wel iets anders dan dat wij met z'n tweeën in een café ergens gaan. Ja, maar is dan zeg maar, ook een ander repertoire. Ja, of, ja. Die, ja, ja, precies. Maar kijk, als we als we met z'n tweeën ergens spelen, dan kunnen we zelfs repertoire maken, dan kunnen we doen wat we willen. Meestal zetten we ook gewoon wel een show neer als we met z'n tweeën spelen. Het is niet alleen maar, we houden heel erg van interactie met het publiek. Ja. Dus, en dat, uh, is ook, ja. dat is ook waar ik het over had. Ja. over dat ik Louis Armstrong zo goed vind. En dan had ik het ook niet alleen over zijn spel. Had ik het over het feit dat hij... Um, op dit moment staat er bij zijn beschrijving online nog steeds... dat het ook een entertainer is. En um, dat is het grote verschil. Later had je die muzikanten. Bijvoorbeeld Miles Davis hij is een geweldige trompetist... maar hij zag het echt als een pure vorm van kunst. Mm -hmm. Wat ook natuurlijk in zijn zin wel is. Maar Louis Armstrong die zag het ook meer als een missie. van, Ik vind het gewoon leuk om mensen... ...goed gevoel te beleven en blij te zijn... ...waardoor ik ook altijd een beetje... af en toe ...als ik ga zingen ga ik er doorheen praten... ...of ik maak een grapje met de tekst... ...of ik verwissel sommige woorden... ...soms dan... Um, ...doe ik alsof ik iets niet werkt... ...of uh, ga ik voor de grap... quote ik een of een bepaald kinderliedje... ...waarvan iedereen denkt van... ...hé, hey, wacht eens even, is dat niet? Weet je wel? Um, dat soort dingen dat vind ik allemaal wel leuk om te doen... ...om mensen gewoon een glimlach op hun gezicht te brengen. En... Um, wat ik ook vaak doe is, ik speel heel vaak met een plunger. Dat is een uh, wc-ontstopper eigenlijk. <laughs> en wat vroeger gebeurd werd, is dat uh, vroeger waren mensen aan het spelen in New Orleans. En toen viel er een kokosnoot op de grond. Toen pakte ze die kokosnoot en toen kwamen ze erachter dat als je die aan het uiteinde van je trompet hield, dat je een wabageluid kan ja, maken ja, ja. Om, om hem buiten te doen. En toen vervolgens uh, kwam iemand erachter dat een wc-ontstopper een stuk flexibeler was en dezelfde <laughs> format. Dus de gebruikte ze die. Uh, maar wat veel mensen niet weten is dat vroeger uh, gebruikten mensen ook een glas. Omdat ze niet altijd een plunger bij zich hadden. Mm -hmm. Dus om het geluid te krijgen gebruikten vroeger mensen een glas. Ja. en gingen ze da daarmee gebruiken. En dat doet ja, bijna niemand meer. Want op die opnames denken ze gewoon dat het een plunger is. Dus wat ik leuk vind om te doen. Als ik aan het spelen ben af en toe, dan pak ik gewoon een glas van een teamblad. Dan drink ik meer eerst leeg. En ga ik daarna gewoon met het glas lopen spelen. Dat was de leukste party trick wel altijd. Dat is echt een leuk party trick. <laughs> iedereen, dan moet iedereen aan het lachen. Omdat het gewoon ook... Het ziet er best wel grappig uit. En het, ja. Zeg maar, je krijgt gewoon een heel cool effect er ook. En jullie zijn behoorlijk uh, extrovert, dus allebei uh, op het uh, podium en het publiek uh, gaat daar helemaal in mee. Uh, en wat is het publiek vooral? Uh, uh, ja, je had het over feestjes en uh, uh, privépartijen. Uh, en Maar is het een jong publiek of een gemengd publiek of wat dan? Nou, nou is, meestal, uh, meestal is het een. Uh, Gemengd publiek, alleen nou, behalve de jongeren. We hebben eigenlijk niet zo vaak jongeren. Nou, nou, nou, nou. Wacht even, wacht even, wacht even. Oh, twee spijt dit, ja. uh, dit is heel leuk. Nee, we hebben, we hebben eigenlijk vrijwel geen jongeren. Wat we wel hebben gedaan met een drummer, een vriend van ons van het Consortium, zijn we op straat gaan staan met Koningsdag. We hebben gewoon de hele dag muziek gemaakt. En wat je toen had, we speelden alleen maar swing jazz. Mm -hmm. En wat je toen op een gegeven moment had, ergens aan het eind van de middag, toen al die jongeren een beetje aangesloten worden, had je, had je gewoon groepen <laughs> van twintig jongeren die dan met z'n allen gingen dansen op swing jazz. Ja, ja. ja. En dat zijn, waren allemaal, waren die 17, 18, die kenden de muziek niet. Dat, nee. dat zag je. Ja. Maar die vonden het allemaal geweldig wat we deden. Die waren aan het dansen, die hadden ontzettend veel lol. En dat was zo leuk om te zien. Dat die jongeren dus eigenlijk toch wel heel leuk konden vinden, maar dat ze daar wel wat wijn voor nodig hadden. Ja, <laughs> ja dat kan ik me goed voorstellen. Het is de onbekendheid ermee. En wat ik al zei, een ja. beetje, misschien ook een bepaald image van de, van de jazzmuziek, die niet in het voordeel werkt van uh, jonge lui die in die jazzmuziek willen beginnen. Ja, we hebben ook toen Op Koningsdag hebben we ook met veel mensen die dan in het publiek zaten, die zeiden mogen we meedoen, hebben we met allemaal mensen gespeeld. Het ja. was ontzettend leuk gewoon. Die dag dat alle jongeren het uiteindelijk toch heel leuk vonden. Dat we jazz speelde. Terwijl we eigenlijk daarheen gingen... met ja, we spelen vooral voor de ouderen... want jongeren vinden het niet, niet leuk... dus we moeten een paar popnummers in het waar hebben... voor de jongeren die langskomen. Maar dat was helemaal niet het geval. Oké. Okay. Hey, ik sluit hierbij aan... met een nummertje van de Masters of Swing. Uh, dat zijn Bert Boeren... Uh, op trombone, Michel Varekamp, op trompet, uh, Dimitri Schapko op saxofoon, uh, Peter uh, Beets... op piano, e Erik Koger op drums en Alex Milo op bas. Die, hebben, ja, die gaan ook naar New Orleans. Uh, vandaag trouwens, het programma wordt uh, muzikaal omlijst door allemaal Nederlanders, zoals ik het dan maar noem. Uh, muzikanten uit Nederland. Uh, of uh, muziek gemaakt door uh, mensen die woonachtig zijn in Nederland. En dus uh, nu de Masters of Swing met Gumbo Jumbo. Thank mm -hmm. you. Top 2023 cover-up. I see trees of green Red roses too I've seen a blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of gray and clouds of white. Bright blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself, What a wonderful world! Yes, yeah. the colors of the rainbow, so pretty in the sky. Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying, how do you do, they really say, I love you, I hear babies cry, I watch them grow. I learn much more than i'll ever know and i think to myself what a wonderful world I'll hey, be yeah. Michael Varenkamp in de Masters of Swing. En daarna in onze vaste item, de Top 2023 cover-up. Uh, Jessie covers van nummers uit de NPO Top 2000. Hoorde je hem met uh, Tess van der Zwet of Tess Merlot, zoals ze zich uh, laat noemen. In het nummertje What a Wonderful World, die we natuurlijk uh, allemaal kennen. Uh, ook van Louis Armstrong trouwens. En, en is te vinden op plek, ja moet ik even kijken. 1723 in de top 2023 cover-up. Ja, hoe die top uh, precies tot stand komt, dat is uh, heel onduidelijk via allerlei uh, algoritmes, uh, is mij verteld. Uh, ja jongens uh, uh, uh, jullie hadden het net al over dat jullie heel veel optreden maar jullie hebben er nog niet uh, precies bij verteld hoe jullie eigenlijk uh, geboekt kunnen worden misschien kun je nog even aan zelfpromotie uh, doen dit is je kans zou ik zeggen grijpen <nusie> <zien> nou uh, ja je kan me mailen op woutbellerman@gmail.com natuurlijk en, en uh, Music. wat of uh, of jonasbellermanmusic@gmail.com maar um, ja wij gaan uh, er is een plek een café in Assedelft. delft dus dicht bij Amsterdam. En daar uh, worden veel lezingen gehouden. En wij spelen veel op die lezingen. Onder andere de schrijfster Marjan Berg. En uh, zij is ook komiek. En uh, ja, wij spelen veel op haar lezingen. En doen we dan een pauze en achteraf. En zij is 91 jaar. Oh ja, Marjan Berg. Ja. Je, je zei het net, maar ik oh, <lacht> ken haar eigenlijk wel. Ja. <lacht> ja, von... En uh, ja. nou, Zij is een ontzettend leuke vrouw. Hij heeft ook en, heel uh, veel jazz gezongen. Ja, ja. Hij heeft ja. nog een alb komiek album opgenomen. Met Ak van Royen. <lacht> ja. Ja, zij is um, nou, echt... Een van de leukste vrouwen die ik ken. En uh, het is wel innicht. Maar dus, <laughs> in ieder geval. Uh, er komen daar naar die lezing komen ook mensen van 70 of 80 jaar oud. En uh, die zijn dan opgegroeid met Marjan Berg. En of zeg maar met haar uh, als komiek. En ja. ik vind het gewoon geweldig dat wij dat spelen. Dus dat is altijd ontzettend leuk om dan achteraf al die mensen die dan het geweldig vinden dat die jeugd nog speelt. En we gaan ook uh, standaard jazzavonden organiseren daar in de Watertoren. Dat is 18 juni uit mijn hoofd. 18 juni is de eerste. Uh, dat is een uh, Louis Armstrong-avond. Waarin we alleen maar nummers gaan spelen van Louis Armstrong. Oh, geweldig. Uh, ja. Hartstikke geweldig. Uh, 18 juni. 18 juni. In de Watertoren in Ik Al yes. nou, mensen opschrijven in de agenda. Ze <laughs> onthouden. Uh, en uh, met, met z'n allen er naartoe, zou ik zeggen. Yes. <laughs> en hoe laat begon het, zei je? In de middag. In de middag. Ja, ik weet niet is goed. Het staat op het programma. Oké. Okay. Hey, we gaan even uh, weer een nummertje draaien een, een, een, een, een, van een nieuw album van Marjorie Barnes met de Millennium Jazz Orchestra. Volgens mij een maandje uh, geleden uitgekomen, Both Sides Now. Dat, uh, dat is een nummer oorspronkelijk van uh, Joni Mitchell. Maar wat je hier uh, gaat horen is uh, That's All. <middels> I can only give you love that lasts forever And a promise to be near each time you call the only heart I own that's yours and yours alone. That's all, that's all. I can only give you country walks in springtime and a hand to hold when leaves begin to fall. And the love that burns so bright, it'll warm your winter nights. That's all, that's all. There are those I am sure who have told you they would give you the world for your toy all i have are these arms to enfold you and a love time will never destroy if you're wondering what i'm asking in return dear you'll be glad to know that my demands are small say it's me that you adore now and evermore that's all that's all We'll <laughs> I can only give you love that lasts forever and a promise to be near each time you call and the only heart I own it's yours and yours alone that's all that's all I can only give you country walks in springtime and a hand to hold when leaves begin to fall and a love is burning bright and a warm your winter nights that's all That's all. There are those I am sure who have told you they'd give you the world for your toy. All I have are these arms to unfold. and every love time will never destroy. If you're wondering what I'm asking in to hear, you'll be glad to know that my demands are small. Marjorie Barnes, de Amerikaanse die al vele jaren woonachtig is... Uh, in Nederland met, met het uh, Millennium Jazz uh, Orkest. Uh, en dan werd mij gevraagd wie speelde daar op uh, baritonsax. Uh, dat was uh, Job Helmers. Uh, het orkest staat onder leiding van Jean Rijn. Dus dat is een uh, Belg. Uh, verder uh, doet daar ook nog op mee op uh, uh, piano. Bijvoorbeeld uh, Dirk Balthuis. Uh, het is een beetje... een uh, uh, ...onbekend gebleven orkest, eigenlijk natuurlijk in Nederland wel uh, redelijk bekend... ...maar uh, ze verdienen eigenlijk uh, veel meer bekendheid dan uh, wat ze nu hebben. En uh, ja, ik zou zeggen, gaat die nieuwe plaat, dus Both Sides Now, Marjorie Baines, uh, Barnes... ...en de Millennium Jazz Orchestra, gaat dat eens dus, uh, beluisteren. Het is echt een hele fraaie plaat. Ja jongens, uh, we hadden het net even in de break, terwijl de muziek aan het draaien was, over... Uh, oefenen weer. Uh, hoe, uh, ja, ja, jullie hebben al een paar voorbeelden genoemd. Uh, helden. Uh, maar ga je dat dan ook helemaal analyseren? Ga je opzoeken op uh, YouTube? Uh, hoe ze spelen? Wat van uh, equipment ze gebruiken? Weet je wel. Al dat soort dingen. Hoe, hoe gaan jullie te werk eigenlijk? Nou, wat heel fijn is aan de tijd van tegenwoordig. Is inderdaad uh, dat alles op YouTube staat. Vroeger kon dat niet. Uh, en als ik dingen op uh, halve snelheid wil afspelen. Dan kan het ook zonder dat de pitch verandert. Ik ja. heb ook sommige, sommige verhalen van uh, muzikanten die dan vroeger, had je nog zo'n plaat, uh, plaatspeler. En dan als zij een Charlie Parker solo ging leren, dat ging natuurlijk razendsnel. Dus uh, wat ze dan deden is, dan ging ze hem afspelen op uh, vier keer zo langzaam. Maar dan ging de pitch enorm omhoog. Ja, ja. Dan leerden ze hem dus in een hele hoge pitch en gingen ze hem daarna naar beneden transponeren. Want ja, anders dan was het gewoon niet te doen. Maar nu uh, staat alles gewoon op YouTube. Uh, en het is inderdaad zo dat als ik iets studeer, dan duik ik er echt helemaal in. En kijk je dan ook, je had het over Chad Baker. Ga je dan ook kijken van welke merk trompet die heeft en dat mondstuk? En ga je dat allemaal opzoeken? Of dat dan dat is niet? zeker een groot verschil um, in sommige trompetten. Maar, uh, en vooral ook het mondstuk is een heel groot verschil. Maar het fijne is, er zijn heel veel um, live-concerten online. Waardoor je bijvoorbeeld heel goed kunt checken hoe iemand ze vibraten doet. Ja. Of op welke manier. En dat is wel het voordeel van deze tijd: dat ja. alles staat online. Ja, of, ja. of hoe iemand ervoor staat. Weet je, sommige mensen die staan heel. Opgekompeld op het podium. En hebben daarbij ook een andere ademsteun dan ja. andere mensen. Dat soort dingen, dat is allemaal heel fijn om te checken. Daar kan ik heel veel van leren. Ja. En jullie zijn heel, heel zelfverzekerd. Ook, je, je zegt al: je hebt een hele sterke podiumact ook. Maar als je dan die dingen op YouTube ziet, en die weet je wel, die superster, Ben je soms ook niet een beetje ja, geïntimideerd? Zeg maar, door wat die mensen dan kunnen. Kan me ook ja, voorstellen wel. dat je dat ziet en denkt: Jezus. Nou, ja. zoals ik al... Hij zei, en als ik kijk naar bijvoorbeeld Louis Armstrong, hoe hij op het podium staat. Dan denk ik eerder: wow, zo wil ik ook op het podium staan. Omdat hij zoveel lol heeft. Ja. Ik, ik denk gewoon elke keer van ja, wow. Je zal maar gewoon zoveel lol hebben in je leven. <laughs> Weet je wel? Dan sta je <laughs> daar dus op het podium, gewoon hartstikke hard te lachen. En te doen wat je het leukst vindt. En je wordt er nog voor betaald. Ja. Weet je wel? Ja. Dus ik heb meer zoiets. Ik ben niet echt door geïntimideerd. Ik heb meer zoiets van: oké, okay, hoe doet hij dat dan? hoe kan ik ook zo op het podium staan? En waar heeft dat, zeg maar... wat doet hij dan? Bijvoorbeeld het feit dat hij... sommige zinnen aanpast van de tekst, doet hij ook altijd. En dat heb ik ook van hem overgenomen. En dus ik kijk er meer van af... omdat ik er door geïntimideerd raak. Hetzelfde ja. met het spel. Ja. Sommige dingen van het spel is natuurlijk heel goed. Waarvan ik dan vroeger dacht ik echt van... wauw, hoe doet hij dat? Dit kan ik nooit niet nadenken. Toen ben ik het gaan, enorm hard gaan studeren. Kijk, hoe doet hij dat? Op welke manier? Weet je, wie kan mij dat leren? Uh, zijn er trompetisten in Nederland die dat ook heel goed kunnen? Die mij dat misschien gewoon tegen mijn gezicht aan kunnen uitleggen. En dus zo ja, heb ik ook van veel verschillende trompetisten. Nou, en jij Wout, zit jij ook te kijken naar gitaarmerken? Ja, pedalen uh, en zo en dat soort toestanden. Nou, het is wel heel erg... Uh, wat zei die? Pedalen. Oh, pedalen. Ja, nee, ik heb zo'n heel bord van uh, <laughs> negen pedalen. Ik zat gisteravond nog te kijken naar een tiende, maar... Uh, <laughs> Ja, het is natuurlijk heel intimiderend, alles wat er op YouTube staat. Er staat voor gitaar wel veel meer op YouTube dan voor trompet, dat kan ik wel met zekerheid zeggen. En uh, je hebt natuurlijk ontzettend veel mensen die alles uitleggen. Dus ik heb een tijd lang heb ik heel veel van YouTube geleerd over toonladders en over technieken en alles. En uiteindelijk was het ook heel intimiderend hoe goed mensen konden zijn. Alleen op een gegeven moment dan bedenk je van ja, het is zo ontzettend goed... Maar het is ook motiverend om zo goed te willen zijn. Dat je dat dan hoort. En dat je denkt: Wauw, weet je wel. Dat, ja. oh, dat, dat moet kunnen. Weet je wel. En dan ga je, ga je een week lang oefenen op dat ene loopje. En dat kan je na een week nog steeds niet. En dan geef je op. En dan na twee weken denk je: Oké, okay, wacht nog een keertje. En dan, zeg maar, dan kan je hem op een gegeven moment. En dan denk je: Wauw, weet je wel. Het is zo so mooi dat, uh, dat er zoveel online staat. Dat van deze tijd. Dat je, zeg maar, dat je toegang hebt tot alles wat er online staat. Dus ook tot de allerbeste mensen ter wereld. Om dat gewoon te kunnen zien. Ja. En dat kunnen jatten van wat zij spelen. En je kan ja, dat, dat is wel gewoon wat er wat ja, meest gebeurt. En je hebt natuurlijk techniek iedereen, om te oefenen. Ik, ja. ik heb, oefen natuurlijk met techniek, zoals ik al zei, in de ochtend. En dan dus wat ik na school doe, is dan sluit ik al die peddels aan en dan... Um, Ga je, ga, ik gewoon, ga je los? Ja dan, nou, ja, dan ga ik los naar. Dan ga ik gewoon maar dingen uitzoeken wel, en dan ga ik componeren. Alles. Ja, soms dan zijn het wel hele gekke dingen. Ik weet dat we zijn altijd tegelijkertijd aan het spelen. Dus ja, dat is heel is vervelend. Te, ja, het is heel vervelend sowieso. Want als we dan alle twee een andere tempo's aan het oefenen zijn... dan hoor je zo twee metronomen door elkaar heen ja. gaan. Maar ja, als je dan met een slechte drummer speelt, dan heb je er geen last van. Want, ja, ja. <laughs> maar het is wel zo. Ik weet dat één keer was ik aan het oefenen... En toen hoorde ik ze allemaal gekke geluiden komen. En ik kwam ze elkaar binnen en ik zeg, ik weet niet wat jij hier allemaal aan het doen bent. Maar het klonk echt als een soort van filmscène. Dat het echt <laughs> verschrikkelijk klonk. Ja, nou, ik had toen... Uh, ik had, uh, want ik had al die pedalen, maar ik kende ze voor mijn gevoel best wel goed. Maar mijn docent vond dat ik ze nog niet goed genoeg kende. Zij wou dat ik een lied ging maken van alleen de pedalen. Dus oh, okay. ik, mocht, ik mocht geen geluiden maken. Zeg maar, ik mocht niks aanslaan. Ik mocht alleen de ja. pedalen gebruiken. Okay. En nou ja, dan moet je natuurlijk allemaal van die specie rare geluiden maken. En dan wordt het wel heel uh, elektronisch. En dan wordt het wordt heel gaaf. Alienachtig. Uh, ja, wat ik dan heb gebruikt op dat moment was een phaser. En dan, uh, ja, dat klonk voor Jonas echt alsof iemand zijn ziel werd uitgezogen. Maar het is... Uh, ja, dat is wel, vind ik wel altijd... Heel nou, in het tweede blijft. uur gaan we wat, wat modernere dingen draaien. Ook iets meer elektronica erbij, mm -hmm. zeg maar. Uh, ja, we zitten al aan het einde van het eerste uur, uh, jongens. Oh, wow. uh, <laughs> dus we hebben nog een minuutje of drie. Uh, uh, jullie hadden het ook over uh, docenten die je gehad hebben. Ik heb een nummertje klaarstaan van uh, iemand waarvan uh, jij jongens uh, les hebt gehad mm -hmm. uh, recentelijk. Misschien ja? kun je haar even introduceren en dan yes. draai ik het nummertje dat nog. Het gaat over uh, Suzanne Veneman. Daar heb ik een les van gehad en daar heb ik verschrikkelijk veel van geleerd. Een uh, geweldige trompetist. Ze yes. zit trouwens ook bij het Millennium Jazz Orkest... wat je net uh, daarvoor hoorde. Suzanne uh, Veleman met het nummertje De Cliché. Tot, na het, uh, tot de tweede uur.